Bij lokale Oom op Goorlen, gooi gooien het laatste nieuws uit de regio. Dit is het nieuws van 2 uur.